Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Limburg verwacht de volle laag. Vanaf nu geldt code oranje daar vanwege flinke buien. Vooral het stuk Limburg onder Roermond gaat het merken, vertelt weervrouw Willemijn Houbert. Het is... Kort, maar krachtig. Het is zo'n van 1 tot 4 uur, dus het is eigenlijk maar 3 uurtjes. Maar in korte tijd kan er heel veel regen gaan vallen. Dat systeem wat over gaat trekken bevat zware buien met kans op zeer zware windstoten. Ruim 100 km per uur. Kans op grote hagelstenen, 2 tot 4 centimeter misschien. Er is door de buien kans op omvallende bomen en rondvliegende spullen plus blikseminslag. Bij een steekpartij in een dorpje in Noorwegen zijn drie mensen gewond geraakt. Het gaat om de vrouw van de dader en twee anderen. Een van hen zou in kritieke toestand zijn. De dader is ook zelf gewond geraakt. Hij is opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend. Op dinsdag en donderdag zit je niet alleen in de kantoortuin. Dat zijn de dagen van de week waarop de meeste mensen wel naar werk gaan. Blijkt uit een onderzoekje van Nu.nl. De andere dagen klappen veel mensen hun laptopsje aan de keukentafel open... Bij veel bedrijven mogen werknemers deels thuis en deels op kantoor werken na corona. En ook in steeds meer cao's zijn nu afspraken gemaakt over thuiswerken. En voetbalster Vivianne Miedema blijft bij Arsenal... Een van de beste speelsters ter wereld blijft voorlopig in Londen... vertelt collega Rivka op het veld. Miedema heeft de afgelopen tijd echt wel vaak aangegeven... dat ze twijfelde of ze wel in Londen wilde blijven. Um, ik heb er vorige maand nog gesproken. Toen, toen zei ze ook, ik ben er echt nog niet uit. Ik moet hier nog even over nadenken. Maar met Miedema weet je het maar nooit. En dat vind ik ook maakt haar zo leuk als voetballer. Zij luistert niet per se naar geld of naar de druk van buitenaf. En ze maakt gewoon haar eigen keuzes. En dat is nu ook gebeurd. Er was veel interesse in de topspeler uit Hogeveen. Onder meer van FC Barcelona... En... In Paris Saint-Germain. Het weer nog, er trekken zware buien over, dus in het zuidoosten van het land. In de rest van het land is het rustiger, maar er trekt wel regen over. Het is 18 tot 25 graden. Het weekend wordt zonnig en ietsje fris. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A7 Hoorn richting Heerenveen. Tussen Weringerwerf en Breesandijk 2 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Muiderpoort rijden veel minder treinen door uitgelopen werkzaamheden. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 2 uur vanmiddag. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Bij ZFM-radioprogramma. Morgen is het weekend. weekend. weekend. weekend.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 de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd Zodat je kruipende ontvlucht Achter een zuilje lucht. Dat wordt dan een immense rel Die eindigt meestal in de cel En is men daar helemaal beland En is weer rustig op het strand Maar smorgens ligt je weer in het zand Doordat je hele lijf verbrandt Dan ga je zuipen als een beest Dan zoek je vrienden voor een feest Dan ga je zwemmen als een rat Dan word je zelfs van binnen nat Aan de rand van Nederland Aan ons onvoorprijzen strand Aan de rand van Nederland Aan ons voor strand Aan de rand van Nederland We zijn weer terug met. Uh, morgen is het weekend. Ik, uh, ik heb nog een, een, een nieuwtje. Spaarders lopen gezamenlijk miljarden mis door uitspraak van de Hoge ja, Raad. Ja, dat doet mij pijn. Ja, ik denk heel veel mensen. Honderdduizenden spaarders hebben geen recht op compensatie voor de te veel, veel betaalde belasting over hun spaargeld. Dat heeft de Hoge Raad zojuist beslist. De uitspraak kan een financiële meevaller van 6,7 miljard euro betekenen voor het kabinet. Dat geld uh, was het kabinet naar eigen schatting kwijt geweest als wel alle spaarders moesten worden gecompenseerd. De zaak draait nu om de zogenoemde vermogensrendementsheffing. Uh, Jarenlang betaalden spaarders en beleggers belasting over een fictief rendement op hun vermogen. Maar spaarders maakten nauwelijks tot geen rendement op hun spaargeld... waardoor ze meer belasting betaalden dan ze rendement kregen. Dit kwam neer op diefstal, oordeelde de Hoge Raad, eind vorig jaar. En dat moest de gedupeerden uh, worden uh, voor gecompenseerd. Het probleem was dat de uitspraak gold voor de 60.000 uh, belastingplichtigen... die bezwaar hadden gemaakt tegen de heffing. De andere gedupeerden hebben dus geen recht op compensatie. Daar maakte een gedupeerde bezwaar tegen en hij eiste alsnog compensatie. Dat verzoek is afgewezen door de Hoge Raad. Het is nu aan het kabinet en de Tweede Kamer om te beslissen... of de gedupeerde alsnog moeten worden gecompenseerd. Schandalig dit. <lacht> <Ja>. Echt schandalig. <lacht> ja, is... omdat je geen bezwaar hebt gemaakt, krijg je het niet terug. Dat ja. vind ik inderdaad, ja. ja. Zo word je genaaid. Ja. Ja, het is toch... Weet je, je ze, ze hadden een rendement wat je haalde, dus op je be, be, belastinggeld van 4%. Ja. Nou, je krijgt helemaal nergens rendement. Je moest betalen, hè? Ja, dat In was plaats de van zet. dat je. Het ja, deed. ja, alleen als je veel geld had, ja ja. ja. ja. Maar aan de andere kant, het is alleen iets voor de rijke mensen, dus ja, zwak. Nou ja, weet je, je zal maar spaargeld hebben van. Uh, 10.000 ja, of 20.000 nee, euro. boven de, uh, de 20.000 20 of zo. 20 is inderdaad, ja. Ja, ja. Ah, ja. En nu is het naar nou 30.000, 50 50.000 verhoogd of zo. Dus ja, je moet heel ah. rijk zijn voor dat je moet gaan betalen. Maar ja, ah, er wel. zijn een hoop mensen blij en weer de rijke mensen. Hè? Ja. Ja. ja. Maar oké, okay. dus. het is niet anders. En ik zag nog iets over uh, Finland en Rusland. Ja, ja, ja, ja. De Russische gasplom stopt met levering van gas aan Finland... Het Russische staatsbedrijf Gazprom stopt aanstaande zaterdag... met het leveren van aardgas aan Finland. Dat meldt de Vis, uh, Finse uh, Gassum, een groothandelaar in gas van de v Finse overheid. Gassum zal vanaf dit weekend gas leveren uit andere landen. Finland kondigde onlangs aan... Uh, bij de militaire bondgenootschap van de NAVO te winnen. Rusland ziet de uitbreiding van de NAVO... Naar, uh, naar een land waar het met uh, ruim duizend kilometer lange grens mee deelt als een grote bedreiging. Ja, ja. Maar is, Rusland heeft hier toch zelf om gevraagd. Finland wilde en Zweden wilde eigenlijk niet bij de NAVO. Maar ja, als hun zomaar landen binnen gaan vallen, ja, dan heeft de, de Finland zoiets van: jongens, ik heb 1300 kilometer grens. Uh, ja. ja. Doe mij ook maar. Een aanval op één is een aanval op alle. Ja, maar het, het is wel een beetje escaleren, want je wist hoe Rusland zou reageren natuurlijk. Hè? Dus ja, ja, maar ja, goed, het als, het zo... als Rusland zomaar landen mag binnenvallen. Ja, ja. Kijk, dan kunnen wij wel met z'n allen leuke wapens leveren, maar uh, het zou je ja gebeuren als Finland. Nou, als Finland wel een Maar goed, Oekraïne heeft ook een gigantisch goed leger. Finland heeft dat ook. Ja. Weet je, en ze kunnen waarschijnlijk niet op twee plaatsen tegelijk oorlog vo voeren, maar hij zat maar in zijn hersenzalen. <laughs> <Die> idioot. <laughs> en dan Noorwegen? Ja. Wanneer is Zweden Liede is al hè? bij de NAVO. Zweden, ja, is, Zweden uh, ja. is nu ook bij. Maar Zweden zo. heeft ja. heel, lang, uh, heel lang getwijfeld. Want die is best wel uh, huiverig daarvoor. Ja, ja, ja. ja, ik vind het moeilijk Ik zou ook niet weten hoe je dit op moet lossen. Nee. Ja, eigenlijk heeft Poetin het tegenovergestelde bereikt als wat hij wilde. Ja, ja inderdaad. Ja. Hij maar. wilde niet dat Oekraïne bij de NAVO kwam. Dus ja. wat doen nu alle landen? Gaan nu bij de NAVO. Maar hij kan niet met een uh, zonder gezichtsverlies, uh, nu stoppen natuurlijk, hè? Nee. Dat is natuurlijk wel een probleem. Nee, maar ik vind het ook belachelijk dat iedereen toch nog gas blijft afnemen. Ja, wil maar jij in dan... de kou zitten? Uh, dan maar, weet je. Nou. We, we zijn nu wel een oorlog op Oekraïne aan het financieren. Ja, inderdaad. Zoveel miljard per dag of zo. Ja. Ja, het is ongelooflijk, ja. ja. ja. Het, gaat, het gaat niet om een dubbeltje, hè? Nee, het gaat om een hoop geld, ja. Ja, ja, ja. Nee, ik heb het antwoord niet. Nee? Ik heb wel mooie muziek. Ah, oké. Okay. Nou, dan zijn we ook wel weer blij. <laughs> <laughs> Komende weken een B-log van Angelique, waarin ze ons gaat vertellen over haar ervaringen en avonturen in Zuid-Korea. Ja, we gaan nu verder met het uh, tweede blog uh, van uh, Angelique. En we hebben straks uh, rond uh, kwart voor twee nog uh, een derde blog. Ja, de laatste. De Je laatste komt, uh, en dan... Uh, Volgende week weer. Ja. Volgende week weer. Blog nummer 2. Ik ga toch eerst nog even een stukje terug. Want ja, voordat je op reis gaat moet je natuurlijk wel wat plannen. Maar vanwege de corona heb ik deze reis bijna twee jaar moeten uitstellen. En uh, op de een of andere manier wilde ik per se in het voorjaar. Het leek mij uh, sowieso mooi. Omdat je hier de, de bloesems ook hebt. Uh, het weer eigenlijk net fijn wordt. De... Natuur wordt mooi. Mensen zijn vrolijker. <laughs> Ik in ieder geval wel in de lente. Uh, en voor de bergen uh, leek me de temperatuur ook helemaal perfect. Dus vandaar, het moest de lente zijn. Maar ja, uh, Korea heeft heel lang de 10 dagen quarantaine aangehouden. En dat hield ook nog eens in dat je dat zelf moest betalen. Dus 125 euro per dag. Waarbij je dus in een gebouw, in een kamer moet verblijven... Uh, waarbij ze het eten voor de deur zetten. Ja, dat ging ik natuurlijk niet doen. Dus ja, wachten, wachten, wachten. En uiteindelijk kwam ook nog eens de, de oorlog met, uh, met Rusland en Oekraïne... waarbij er dus ook niet gevlogen werd naar Zuid-Korea. Dus het bleef allemaal echt heel erg spannend... of ik die datum april wel zou gaan redden. Om te vertrekken, om überhaupt te gaan. Wat ook nog was... Vergeten te zeggen is dat als je dus in quarantaine zou zijn en je zou nog corona krijgen, moest je ook nog grote, dikke, vette boete betalen. Nou, uh, dus het, het, het was uh, wel niet, wel niet, wel niet. En uiteindelijk, dus met die oorlog dacht ik: Oké, okay, nou dan, dan, dan gaat het hem gewoon helemaal niet worden. Moet ik misschien toch gaan plannen voor volgend jaar. Maar ja, ik wist dus niet of ik dat zou durven financieel. En nu kon het wel. Dus ja, maar ja. Dus uiteindelijk iedereen gezegd dat ik niet zou gaan. Alles weer in de actie gezet. En plots kreeg ik bericht dat ze wel konden vliegen, maar dan via Kazachstan. En uh, dat de quarantaine weggehaald was. Dus ik kon wel gaan. Ja, en dan moet opeens alles geregeld worden. Want dat zou dan nog maar... Dat was denk ik vier weken voor mijn vertrek. Uh, maar ik had wel zoiets van nou meteen uh, tickets boeken en, en go. Dus een vriendin van mij heeft me geholpen met de tickets boeken, Want ik weet niet of jullie dat ook hebben. Maar ik kom er dan altijd achter dat het dan net weer daar wel of niet goedkoper of duurder is. Of dan komt er nog een kofferkosten erbij. Nou, in ieder geval, ik vind het heel erg fijn om daar hulp bij te hebben. Wat ook nog was, is je moet natuurlijk aan allerlei voorwaarden voldoen om het land binnen te komen. En dat was ook nog wel even spannend. Want je moet 24 uur voor je laten testen. Dus ja, als ik dan alsnog positief zou zijn, zou alsnog die reis niet kunnen doorgaan. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Dus daar zit je dan in het vliegtuig. En ik als Hollander ja, ben dan toch, denk ik, te gierig om, uh, om die duurdere stoelen te betalen. Ik denk, ach, voor die 12 tot 14 uur volhouden, gewoon in die gewone stoelen... Maar ja, het is toch altijd wel krap. En ik vind het altijd fijn om bij het raampje te zitten... zodat ik niet op iemand anders val als ik in slaap zodeknikker. Uh, maar ja, als je dan moet plassen, ja, dan ben je wel weer de pineut. Dus je moet altijd een beetje mazzel hebben. En ik dacht dat het in de bioscoop was. Maar dat is dus in het vliegtuig dat je moet voor de, voor die armleuning... Plus, degene die in het midden zit, ja, met slapen, ja, valt hij naar links, valt hij of zij naar rechts. Uh, man, ja, je altijd. En ik had pech deze keer. Ik had twee mannen naast me, met een gigantische blaas, denk ik. Ze zijn één keer in die twaalf uur gaan plassen. En dan is het altijd even een dingetje van, ja, ga ik ze lastig vallen? Ga ik dat niet doen? Gaat het nog? Kan ik het nog ophouden? Nou ja, Misschien herken je het, misschien helemaal niet. Denk je gewoon, hup, opzij. Het ligt ook bij mij een beetje aan mijn bui. Uh, en aankomst Korea. Denk je al je papieren voor elkaar te hebben. Goed gedaan. Uh, maar het bleek dus dat ik mijn uh, vaccinatiepapier... voor de dag zelf wel goed had... maar niet voor de, mijn drie vaccinaties die ik moest hebben. Die had ik dus ergens anders. En van de zenuwen en vermoeidheid konden ze niet vinden. Maar gelukkig had ik mijn hele vaccinatieboekje bij me. Maar degene die mij moesten controleren... spraken geen Engels. Helemaal niet. Uh, dus al een beetje met de vertaal-app gerommeld. Maar gelukkig... uiteindelijk stond er een Koreaanse vrouw naast me... die wel Engels sprak... en die de boel heeft vertaald. Ja, dat was wel heel erg fijn. En eigenlijk de eerste keer alweer... dat ik, uh, dat ik hulp kreeg. Ja, dan moet je dus dat land ingaan... voor drie maanden. Dus... ik moest... Uh, Geld pinnen, want in Nederland werd er eigenlijk geen geld meer gewisseld. Ik um, moest een pasje kopen voor de bussen en de treinen, dat had ik van tevoren bedacht. Want dat is net als in Nederland, je NS-pasje. En ik wilde het internet hebben. Ja, als je de weg moet vinden, ja, dan moet je gewoon alles hebben wat je, wat je kan hebben aan internet. Zonder dat red je het gewoon niet. Allemaal, Allemaal gered. Op het vliegveld. Met mijn karretje gelukkig. Uh, heb ik die zo lang mogelijk bij me gehouden. Want ik had natuurlijk zware tassen. stond die niet meer. Uh, ja en dan de metro in. En gelukkig was er een uh, vrouw van de. Denk ik Japanse Bali. <laughs> die me de juiste metro ingezet heeft. En uh, ik had uh, mijn ski stokken. Of misschien. Mijn wandelstokken uh, aan mijn tas. Maar die kon ik dus niet klein maken. Dus ik zat al een keertje vast in de metro. Uh, maar ja, het is super spannend. En, uh, een van de weinige buitenlanders eigenlijk in de metro. En uh, ja, ik vond het wel prachtig. Ik zat om me heen te kijken: van uh, ja. Wauw, dit is het toch wel. We zijn er. We gaan. Mijn eerste doel was überhaupt het land in te komen, dus die had ik gehaald. Mijn tweede doel was mijn pasjes en mijn internet regelen. Gehaald. En mijn derde doel was mijn hostel bereiken. Nou, Als ik dat eenmaal had, nou dan, dan was het toch wel uh, het avontuur echt gestart. En dan kon ik al mijn spanning uh, loslaten. Tot zover deze keer. Volgende keer weer weg. Hoe het avontuur dan echt begon. Oeh, you're a holiday. Such a holiday holiday such a holiday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 My turn to say Street. Ja, de LP van deze week is Chicago, Chicago Transit Authority uit 1969. Ook wel uh, ja, het eerste paard, dus hoe heet het ook weer? Hey. De buurtalbum de, ja. het van Transit, uh, Chicago Transit Authority uit 1969, ja. ja. Um, ze heette initieel Chicago Transit Authority, maar dat is ook een uh, uh, transit, uh, ja, openbaar vervoersmaatschappij in Chicago. Dus die naam mocht niet. Terwijl ze het is al gauw veranderd in de naam Chicago. En ze hebben al meer dan 35 albums gemaakt en ze bestaan nog steeds en ze toeren nog steeds. Dus dat is hartstikke goed. Het is een uh, jazzy band met een hele goede blazerssectie. wat we ook hebben kunnen horen in het afgelopen nummer. Ik draai twee nummers uit uh, van deze LP, deze dubbele LP, laat ik zo zeggen. Uh, eerste was wat we al gehoord hebben is Does anybody really know what time it is? En de tweede is uh, Chicago met I'm a Man. Weer een mooi nummer van Chicago Transit Authority van een eerste debuutalbum album van <laughs> I'm a Man. Oké. Okay. Ja. Uh, we gaan nu naar uh, een, een stukje wat ik heb opgenomen over de, bij de opening van, uh, van de nieuwe ruiterroute. Ik hoop dat het er allemaal goed op staat. Ik heb het niet terug kunnen luisteren nog, maar uh, we gaan kijken wat het is. Daar komt het. Goed okay. zo. Oh, nou, goedemorgen allemaal, heel erg bedankt voor jullie uh, voor die komst op deze prachtige ochtend. Uh, ik kneep hem gisteravond, kneep me oh, nee. mee. En gaan we het wel of gaan we het niet redden? Een beetje regen zijn we natuurlijk niet bang voor, maar onweer met, uh, met paarden, dat is uh, niet zo'n hele mooie, uh, mooie combinatie. Maar we hebben schitterend weer, dus uh, nou, dat, dat is in ieder geval al een winst. Uh, nou, voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is uh, Max van Steijn, Ik ben werkman uh, en recreatie bij Waterrecht. Ik ben het en de laatste jaren betrokken bij het proces van deze nieuwe, uh, nieuwe ruitenroute. En uh, ja, samen met, uh, met Marja en uh, Marjolein en nog wat andere ruiters hebben we deze, uh, deze soms wat hobbelige weg uh, uh, afgelopen. Um, en hoppelige weg, uh, ja, dat was natuurlijk ook wel een beetje hier in het, uh, in het thema. Soms ging het proces echt als een uh, enorme galop, waar we lekker op draf en uh, waren lekker op stap. En soms stond het heel eventjes uh, stil in de stal, hè, Marja? <lacht> maar uh, nou, hij ligt er, dus uh, dat is hartstikke mooi. Um, deze route is echt een toevoeging op het bestaande uh, ruitennetwerk wat, uh, wat we hier hebben. Het is een, uh, een route die, uh, ja, wat, wat, wat, wat klimwerk vraagt wat extra inspanning van zowel de ruiter als het paard vraagt. Dus uh, ja, naar ons idee is het echt een toevoeging op het, uh, op het huidige, huidige pad. Um, ja, zoals ik zei, steilingen, hellingen om te beklimmen en wat dalen om uh, naar beneden te gaan. Dus uh, nou, Volgens mij uh, een je een hartelust genieten van dit mooie stuk. Uh, het licht is ook hier achter in het Naaldenbos. Uh, nou, jullie horen de vogels al, dus het is echt een schitterende prachtige omgeving om heerlijk uh, even met je paard uh, tot rust te komen en maar ook een beetje lekker aan het werk te zijn. Uh, het is een, een, een, een lus van ongeveer 2 kilometer dus met een minuut 20, 30 uh, nou, ja, extra ja. is het natuurlijk uh, veel uh, rijplezier. Um, ja, dat is echt voornamelijk met de rijders, voornamelijk, voornamelijk de paarden met de uh, en ook een collega vandaat heeft uh, in deze kar uh, getrokken. En ik ben gewoon heel erg blij dat we dat, uh, dat we dat samen hebben kunnen doen. En mede ook dankzij de ruiters en de paarden uh, zijn we ook zo ver gekomen. Want het gedurende het proces dat we de nieuwe route hadden aangelegd, waren we er wel eens wat puntjes op de i uh, die uh, gezet moesten worden. Of er nog een extra paaltje geslagen moesten worden. Omdat, ja, Uh, dankzij het weer dus het kost... Dat ja dat mag ja. Ja. En de kwaliteit is toch niet juffenet nee uh, nee dat was echt een uh, probeer eens inderdaad een probeer ja. nou ja je bent natuurlijk buiten je bent met al die paarden je staat en met een paard met, uh, ja, <laughs> een en met ja en in de wind. ja ja dus ja en uh, dan gaat mijn telefoon ook nog eens een paar keer af ja dan uh, maar binnenkort kunnen we het allemaal zien bij Zandvoort uh, Inside hè huh? ja met interviews. Ja, filmpjes ja daar tussen. is het gewoon ja. helemaal goed in beeld. Oké, okay. dan gaan we door met uh, de derde B-log van Angelique. Holiday. Angelique vertelt. Komende weken een B-log van Angelique, waarin ze ons gaat vertellen over haar ervaringen en avonturen in Zuid-Korea. blog nummer 3. Volgende ochtend uh, lekker geslapen uh, op kei, kei, keihard bed. <laughs> Dat is wel een Aziatisch dingetje. Uh, maar gelukkig kan ik dat hebben. Dus uh, geen probleem. En mijn doel van de eerste dag was uh, één paleis in ieder geval. In uh, Seoul zijn er uh, meerdere paleizen, zijn meerdere tempels. Dus ik moest er een paar kiezen. En als je Korea inkwam, dan moest je wel weer binnen 24 uur nog een uh, COVID-test laten doen. Dus uh, dat was mijn eerste doel. Dus morgens liep ik. Uh, Eerst te zoeken naar een cappuccino. Als Hollander heb ik toch eerst mijn koffie nodig. En in Korea is de koffie superlekker. Overal, maakt niet uit waar, kwam ik eens dus achter. En het uh, begon s morgens uh, dat ik langs een hele grote markt liep. Waar heel veel mensen zaten te eten. En eigenlijk eten ze s ochtends middags en smiddags en s'avonds. Okay. Bijna hetzelfde. Dus veel groenten, vis, soep. Uh, Super gezond. Uh, maar ja, voor mij, s ochtends vroeg uh, vis en groenten. Ik uh, eet liever een pap en een boterhammetje. Maar ik wilde natuurlijk wel alles proeven en alles proberen. Daar gaan we natuurlijk voor. Um, de bussen. Uh, bij het eerste koffietentje was er een, uh, een hele leuke jonge dame... die goed Engels sprak en uh, wat tips gaf. En die uh, gaf aan om naar Changdung-gung paleis te gaan. En met de bussen. En ook daarin uh, kon ik in eerste instantie niet de juiste bus vinden... Met Google Maps doe ik dus locatie aangeven en dan krijg je dus ook uh, bussenopties of metro opties. En. Um ik zag een bus staan, met het, niet het nummer die ik moest hebben, en ik sprak die buschauffeur aan. Van, oh, kunt u me helpen? En die zei, oh, stap maar in, en uh, waar kom je vandaan? Nou, Nederland, oh, Nederlander. En uh, die ging dus gewoon rijden met die bus. Toen zei hij, Guus Hiddink, Guus Hiddink is my father. Uh, ja, Gus Hiddink heeft heel veel gedaan voor de Koreaanse voetbal en uh, waarschijnlijk is dat ook een van de redenen. ...waarom Nederlanders zo populair zijn bij vele Koreanen. Uh, we staan sowieso wel goed bekend hier, merk ik, gelukkig. Dat werkt enorm in mijn voordeel. Maar dat was geweldig. De buschauffeur bracht me dus naar de juiste bus. Super lief, ik hoefde ook helemaal niet te betalen. En uh, ja, van daaruit uh, naar het paleis. Ja, prachtig. Wat je daar ook ziet is dat sommige Koreaanse, vooral ook de jongere meisjes... ...in uh, de kleding, dus de traditionele kleding, door het paleis lopen. En uh, super mooi. Uh, nou, het bleek dus dat er nog een paleis vlakbij was. Dus die ben ik ook gaan bekijken. Is, uh, de is overal tussen de 3000 en de 6000 won. Dus dat is, ja, nou, 10.000 won is 7,50. Dus laten we zeggen 3, euro. Wat je betaalt voor, uh, voor dat soort prachtige locaties. En um, ja, toen moest ik dus die test nog laten doen. Nou, dat was nog even een dingetje om die te vinden. Uiteindelijk gevonden en die bleek dicht. Uh, ja. uh, probeerde te bellen kreeg ik alleen maar Koreaanse uh, uh, stemmen te horen. Geen uh, press, uh, of daal, uh, press 7 voor English. Dus uiteindelijk ben ik toch maar gewoon naar mijn hostel gegaan. En uh, die heeft de volgende dag voor me gebeld. En zoals jullie misschien weten was de uitbraak van corona best wel groot. Uh, nadat ik al in het land was gelukkig. Uh, dus daar hadden ze te druk mee. Dus ik hoefde die test niet meer te doen. Uh, maar ik moest wel mezelf in de gaten houden. Uh, de eerste avond, trouwens, was super spannend uh, om Koreaans eten te eten. Want uh, het is vaak heet. En um, ja, ze hebben bijvoorbeeld ook ingewanden soep. Nou, dat is iets waar ik niet zo waar ik niet naar uitkijk. Alle andere gerechten wilde ik wel proberen. En ik kon helemaal niet met stokjes uh, eten. <laughs> dus uh, uit medelijden dus bedachten ze maar een vork. En ik had soju besteld. Soju is een, uh, ook echt een Koreaans uh, drank. En uh, ja, dat vonden ze ook wel heel erg grappig. Zo'n uh, Hollandse vrouw die totaal geen Koreaans spreekt. Met stokjes zitten knoeien. En dan uh, soju besteld. Dus, uh, ja, super grappig, maar uh, ze waren heel erg lief en ze hebben heel erg om moeten lachen denk ik. Nou, dat was uh, mijn eerste ontmoeting en mijn eerste dag in, uh, in Korea en um, ja, ik voelde me super, super veilig als vrouw. Alleen, uh, absoluut geen moment dat ik me ongemakkelijk heb gevoeld en ik ben toch echt de hele stad doorgegaan met bussen, maar ook heel veel lopend en ook s'avonds. Nou, dat tot zover. De derde. Met, uh, met de agenda. Daar gaan we mee afsluiten. Uh, volgend weekend, de 28 e is de Spartan race uh, Zaterdag en zondag. De hele dag. En ik geloof dat er s'avonds ook nog een uh, obstakelrun is. Oh, oké. Okay. Dus, en overdag uh, is, uh, heeft de Zandvoortische Brits Club haar 75-jarige lustrumfeest. Oké, okay, en is iedereen welkom? Nee, niemand. Nou ja, dan is het jammer. hoeven <laughs> <laughs> we het niet te melden. Ook. Nee. Jawel. goed, uh, 75 jaar? Britje. 75 jaar, nee. Even een bridge. Brits. <laughs> ja, alright. Nou, hey, uh, hè? Ja. nou, wel leuk toch? Ja. Dus, nou, knap. En uh, dan tien, vrijdag 10 uh, juni. Maar goed, dan is, wie dan leeft, wie dan zorgt is de Ibiza-markt de Theo Hilbers uh, vismaaltijd? Ja. En in de Capera. Uh, Capera. <laughs> Capera. Capera. In Bloemendaal daar is uh, morgen een uh, concert van uh, van Meo. Het is een uh, Nederlandstalige indie-pop, een vleugje, vleugje Sins, warme sound, dromerige ko koortjes en eerlijke teksten. Mejouw is uh, het... Uh, soloproject van de zangeres... songwriter en producer... Uh, maakt een kleine, pure liedjes... over dagelijkse onderwerpen. Als de liefde... persoonlijke ontwikkeling en eenzaamheid. Er zijn nog enkele kaarten... beschikbaar en we laten zo meteen... even een nummer horen van er. Het is trouwens een middagvoorstelling. Dus, uh, en het is een open... theater, Caprera. Ja. Dus het moet dus, mooi weer zijn. Het dus moet wel mooi weer zijn, meenemen. anders moet je een parapluetje ja. meenemen. Uh, wat ja. heb ik nog? We hebben deze week een paar dingetjes gemist. Uh, de, de, de, de expert, ons allewetende expert, die. Die uh, was zijn telefoon, telefoon kwijt. kwijt. Nee. <laughs> die heeft vandaag zijn dag niet. <laughs> en uh, die komt volgende week natuurlijk en daar gaat het over methaanlekken opsporen in de, via de ruimtevaart. Ja. Dus uh, dat is toch hoe belangrijk satellieten en de ruimtevaart zijn... om het milieu ja. te, uh, ja, te controleren, te ja. bekijken en op te kunnen sturen. Ja. ja. En uh, de mop van de week heeft u deze week niet gehad. En uh, dat komt ook weer volgende week. En volgende week. week gaan we de stelling van de week doen? Ja, volgende week hebben we een stelling van de week. Mocht u nou een leuke stelling hebben... kunt u het altijd opsturen naar ons... Uh, m.kop, apenstaartje, zfm, zandvoort.nl. En, uh, en wat, moet de stelling uh, ja, wat houdt het in eigenlijk? Het moet niet te. Het moet niet te extreem zijn, maar gewoon ja. een stelling. Bijvoorbeeld, uh, wat vind je van. Uh, een stelling over Johan Derksen, die uh, toch weer terugkomt na 60 ja, ja. keer weg te gaan, te zijn boos. En hoeveel ruggengraat heb je dan? Dat soort dingetjes, dat soort stellingen. Dus... Oké. Ja? Dan gaan we nou uh, uh, Mo dra draaien met... Uh, dat heb jij gedaan. Ja. Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet.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 Ja, dat was Mo met, uh, dat heb jij gedaan. En die is morgen in Caprera. Morgenmiddag. Dus er zijn nog kaarten beschikbaar. Mocht u. Uh... En morgen moet het droog zijn als het goed is, hè? Vanmiddag gaat het wel even regenen, maar hopelijk is het morgen wat droger. Ja, ja. ik ben blij dat ik niet in Limburg zit, moet ik eerlijk zeggen. Ja, nou, dan blijf toch binnen. Nou, weet je nog, vorig jaar, toen hebben ze ook een overstoming gehad, hoor. <laughs> ja. Het is toch weer aan het nou regenen. Weer. Ze hebben er nou een beetje op voor kunnen bereiden, toch? Als er nou weer een overstroming komt, dan zijn ze toch niet goed bezig. Maar goed, uh, nou, dit was het weer uh, ja. luisteraars. Tot volgende week. Tot volgende week. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.